Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Voor het eerst hebben kiesgerechten de inwoners van Qatar... vandaag hun stem kunnen uitbrengen voor parlementsverkiezingen. Dat wil zeggen ze mogen twee derde van het parlement bepalen... 30 van de 45 zetels. De 15 overgebleven zetels worden aangewezen door het staatshoofd. Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar had nog geen verkozen parlement. Qataris mochten voorheen alleen stemmen voor de gemeenteraad. De kieswet werd al in 2003 aangepast om parlementsverkiezingen mogelijk te maken, maar die werden jaar na jaar uitgesteld. De opkomst was nu volgens de kiescommissie 44 procent. En onder de 233 mensen die zich kandidaat hadden gesteld zijn 26 vrouwen. Een Nederlandse wandelaar is gisteren om het leven gekomen... na een val van een stijl rotspad in de Franse Vorgezen. Volgens een Franse publieke zender struikelde de man... terwijl hij met zijn echtgenote aan het wandelen was, over een wandelstok. Hulpdiensten, waaronder een helikopter en een aantal klimmers troffen het lichaam van de man ongeveer 100 meter lager aan. Het Santier des Roches is een bekend wandelpad. Het staat bekend als een van de moeilijkste in de Elzas. Jaarlijks komen er bijna 45.000 wandelaars. Volgens de Franse zender komt er gemiddeld één wandelaar per jaar om het leven. En in Warder, in Noord-Holland, zijn gisteravond negen mensen aangehouden... Die worden verdacht van de smokkel van 85 kilo cocaïne. De mannen en vrouwen variëren in leeftijd van 16 tot 56 jaar. De verdachten liepen tegen de lamp... doordat de partij kook werd onderschept in de haven van Rotterdam. De drugs zaten in een container met bananen uit de Dominicaanse Republiek. De drugs zijn al vernietigd. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Vannacht gaat de temperatuur tijdelijk wat omhoog. Dan wordt het 16, 17 of 18 graden. Morgen overdag gaat de temperatuur weer iets omlaag. Eerst regent het nog enige tijd. Later zijn er meer droge perioden. Na het weekende wordt het ook droger met wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits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 Hosted by DJ Malzo. This is intense, intense radio. Global House Vibes with DJ Malzo. This is Intense. De deito Deus me levanta Comigo eu falo, comigo eu canto, eu bato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 I feel the time has come for us to come together. I realize that only we can make it better. I feel the time has come for us to come together. I realize that only we can make it better. Like, Say what? We can go on and... Toma, toma, toma, va lleve Like right where you stand Every shadow in the sun